Woensdag speelt Oranje in Bergamo zijn vierde poolduel in de Nations League tegen koploper Italië. Het weer, de kans op buien neemt verder af. Morgen af en toe zon en nog een enkele bui. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Peaceful Radio. Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1407 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veug, uw gast hier voor de komende twee uur voor dit nieuwheidsmuziekprogramma. Swa ja, een beetje lastige naam, heel kort, maar toch wel lastig, een jonge dame. Um, het is haar, uh, waarschijnlijk haar debuutalbum, um, dus ze heeft het ook maar het album naar zichzelf genoemd. Hoe je precies schrijft en uitspreekt, je mag het allemaal uitvinden via peacefulradio.info. En dan ga je naar de playlist van dit programma. Caravan of Light, zo heet in ieder geval de track waar we naar gaan luisteren. En voor Zwara, daar staat dan ook gelijk haar website bij. Dan gaan we naar uh, nieuw-aids uh, muziek. Ja, daar gaan we twee uur naar luisteren. Maar naar World Music, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het label Arc Music heeft weer diverse nieuwe albums uitgebracht. En daar is het uh, van het trio Aga Trio, zo noemen ze het, uh, zo heten ze. En het album heet Meeting. Dan natuurlijk nog wat uh, andere artiesten. Uh, waaronder Mark Barnes. Ik ga uh, wat oudere werkjes uit 2016-2017 voor je draaien. Maar er komt binnenkort een nieuw album uit. Hij is eigenlijk al uit, maar het gaat, wordt hier officieel gepresenteerd. En krijg je hem ook te horen in dit programma Peaceful Radio Show. En uh, ook op de Peaceful Radio Internet Station. Goed. Uh, laten we maar lekker beginnen. Ik heb er zin in. Listening to Peaceful Radio? Please visit my website, GarethMusic.com. That's G-A-R-E-T-H Music.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 She was